Reputatiecoaching Podcast, aflevering 57. Tjonge, jonge, jonge. Inmiddels is dit alweer de laatste podcast van 2013. Terwijl ik deze podcast inspreek, hoor ik overal in de verte vuurwerk knallen. als voorbode voor de jaarwisseling. Morgen is het oudjaarsdag en nemen we om middernacht afscheid van 2013. om dan 2014 welkom te heten. Zijn laatste uitzending van het jaar is vaak typisch een moment om terug te blikken, want ook dit jaar is er weer veel gebeurd op het gebied van content marketing, social media, zoekmachines enzovoorts. Ik focus me vandaag even op de social media. Begin 2013 post ik een zevental trends die ik voorzag in 2013. We zullen zien wat daarvan is uitgekomen of terechtgekomen. Op Frankwatching las ik een artikel dat de waarde en de bruikbaarheid van Google Alerts afneemt en dat je wellicht andere monitoring tools moet gaan zoeken als je echt wilt weten wat er online zoal over je bedrijf of over je merknaam wordt geschreven en gezegd. En inmiddels zul je waarschijnlijk de naam Hummingbird in een groot aantal artikelen zijn tegengekomen. Maar wat is Hummingbird nu precies en hoe kun jij ervoor zorgen dat jouw content goed wordt beoordeeld door het Google Hummingbird algoritme? Alle voornoemde onderwerpen komen in deze 57e podcast aan bod. Dus blijf luisteren als er één of meer onderwerpen bij zitten die je aanspreken.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 tegelzetter, stratenmaker of wat dan ook te verbeteren. Vandaag is het op één na laatste dag van 2013, dus ik houd deze podcast waarschijnlijk iets korter dan dat je normaal gewend bent. Want net als afgelopen paar weken is het vrij rustig qua nieuws. Laat ik dan maar eens beginnen met de belangrijkste social media en internetmarketing updates in 2013. Google is natuurlijk hard opgetreden tegen spamsites. Die vind je gewoon niet meer terug in de zoekresultaten. Content marketing is heel belangrijk geworden, nog belangrijker dan het al was. Om tegenwoordig te worden gezien als autoriteit, volstaat het posten van korte berichtjes van een paar honderd woorden niet meer. Je moet echt de zogenaamde longform en in-depth ofwel lange en diepgaande content produceren. Maar laten we eens kijken naar de belangrijkste social media. Om te beginnen Facebook. Op dit moment nog steeds het grootste social media netwerk. Facebook heeft dit jaar de Graph Search geïntroduceerd, waarmee je heel gericht kunt zoeken in je sociale netwerk. Dit biedt ook enorme kansen voor internetmarketeers. Je kunt namelijk zoeken op trefwoorden in berichten, status-updates, pagina's, groepen, apps, check-ins... en reacties van Facebook-vrienden en mensen die publiekelijk posten. En in navolging van Twitter kwam Facebook dit jaar ook met clickable hashtags. Hiermee kun je gelijksoortige berichten op onderwerp groeperen. Je kunt nu dus klikken op een hashtag in Facebook... om zo alle content te zien die voor die hashtag beschikbaar is in het sociale netwerk. Zelf gebruik ik eigenlijk nog geen hashtags op Facebook... En ik zie ze ook nog niet veel toegepast door de mensen met wie ik bevriend ben. Wellicht wordt dit een nieuwe trend in 2014 en breken de hashtags op Facebook dan echt door. We zullen het zien. Hiermee heb ik dan meteen een voornemen voor 2014, meer hashtags op Facebook gebruiken. Ik schrijf het meteen op bij de andere voornemens. Moment. Twitter. Twitter vertoont nu afbeeldingen in de feeds van mensen. Het is gebleken dat je door afbeeldingen in je tweets op te nemen, je de betrokkenheid van je publiek enorm kunt verbeteren. Dus zorg ervoor dat je visuele content in je tweets opneemt en die upload naar Twitter. Gebruik niet alleen een Instagram link, want die wordt niet meer in de feeds vertoond. Nog worden die door Twitter geïndexeerd. Eerder dit jaar heeft Twitter ook lead generation cards geïntroduceerd. Hiermee kunnen marketeers direct vanuit tweets leads verzamelen. Twitteraars hoeven slechts eenmaal te klikken om een lead van een lead generation card te worden. Ik ben hier nog niet ingedoken, dus als ik hier binnenkort tijd voor heb, zal ik eens zien wat dit concreet betekent dan Google Plus. Google heeft dit jaar haar uiterste best gedaan om Google Plus beter uit de verf te laten komen. De hele look en feel is op de schop gegaan en ook zijn gerelateerde hashtags geïmplementeerd. Hiermee worden automatisch hashtags aan een bericht toegevoegd. Hiermee kunnen marketeers op een nieuwe manier research doen naar onderwerpen waarover binnen Google Plus wordt geschreven. Ook is het gebruik van Google Plus dit jaar flink gegroeid. En Google heeft het Google Plus dashboard vernieuwd. Hiermee kunnen bedrijven en individuen gemakkelijker hun online presence beheren in alle Google producten en diensten. Wat ik zelf de belangrijkste en beste ver verbetering vind aan Google Plus is wel de introductie van hangouts, helpouts, het verlaten van het complexe Zagged Rating systeem voor lokale bedrijven en de herintroductie van de reviewsterretjes in de lokale zoekresultaten. Hangouts moet je zien als een vervanger voor Skype. Je kunt met maximaal negen andere mensen in een hangout samen video vergaderen. Ook kun je zo online presentaties houden. En Hangouts On Air bieden je de mogelijkheid om gratis eigen webinars te organiseren of andersoortige video-uitzendingen. Deze worden automatisch op YouTube opgeslagen, zodat je de content later nogmaals kunt gebruiken of hergebruiken. Helpouts is helaas nog niet beschikbaar in Nederland. Het is een service waarmee je op commerciële basis andere Google-gebruikers via video op afstand kunt trainen, helpen, assisteren en adviseren. Zo kun je dus je kennis en ervaring online te gelden maken. Ruim een jaar lang heeft Google in de lokale zoekresultaten de zogenaamde Zagget Rating vertoond. Een complex beoordelingsmechanisme voor lokale bedrijven waarbij de hoogste score 30 punten bedroeg. Gedurende die tijd werden er ook geen reviewsterretjes meer vertoond in de lokale zoekresultaten. Maar inmiddels is het allemaal weer teruggedraaid en zijn de oude, vertrouwde reviewsterretjes weer terug. Pinterest kwam dit jaar met Pinterest-accounts voor bedrijven, waardoor je jouw website kunt koppelen aan een Pinterest-account. Voor de rest dit voor alsnog niet echt veel meerwaarde te bieden, anders dan dat de authenticiteit van een geclaimd Pinterest account duidelijk is voor iedereen op Pinterest. En wat natuurlijk, volgens mij, een grote vlucht gaat nemen, zijn de Pinterest placepins, waar ik het ook in podcast 53 over had. Met Pinterest placepins kun je pins op de kaart zetten. Je koppelt ze dan aan locaties die in Foursquare zijn opgenomen. Inmiddels heb ik een aantal pins op de kaart gezet op Pinterest, om eens te zien wat het effect ervan is. Dat is nog heel recent, dus daar kan ik op dit moment nog verder niks zinnigs over melden. Gezien het lokale, zeker geografische karakter van de placepins, verwacht ik dat dit in de toekomst ook zal gaan meetellen als citation of bedrijfsvermelding die wordt gebruikt voor het bepalen van de positie in de lokale zoekresultaten in diverse social media en zoekmachines. 1 januari 2013 publiceerde ik een zevental trends waarvan ik verwachtte dat die actueel zouden worden of een grote vlucht zouden nemen. Deze zeven trends waren 1. Unieke en relevante content is cruciaal 2. Het belang van social media neemt verder toe. 3. Autoriteit, reputatie en reputatiemanagement. 4. Wedergeboorte van e-mailmarketing. 5. Verdere groei van mobiel. 6. Lokaal zoeken en gevonden worden. 7. Outsourcing van online activiteiten. Laat ik ze één voor één kort langs lopen. Als eerste, unieke en relevante content is cruciaal. Simpelweg samenrapen van wat losse brokken tekst van diverse sites is niet meer van deze tijd. Ook het over- en weer linken van sites wordt al snel als blackhead beschouwd. Veel bedrijven zijn inmiddels zelfs bang om over- en weer te linken. Google rolt inmiddels bijna wekelijks spammy blog- en linknetwerken op. Dit jaar is het echt essentieel geworden om relevante en unieke content te produceren. Het is niet voor niets dat Google meer waarde lijkt te hechten aan Google Authorship, waar ik zo nog even op terugkom, en zelfs speciale schema.org markup introduceert voor in-depth content. Als tweede, het belang van social media neemt verder toe. Ik heb het gevoel dat Twitter wat in populariteit afneemt... en dat de groei van Facebook ook afzwakt... omdat mensen soms een beetje Facebook moe worden. Ook gaan bedrijven beter inzien dat ze de social media ook moeten inzetten... om verkeer naar hun eigen sites te trekken... en niet alleen maar online de interactie aan moeten gaan. Google Plus daarentegen lijkt sneller te groeien. Wellicht is dat ook mijn perceptie omdat ik zelf de laatste tijd actiever ben op Google Plus. Maar zoals ik laatst al vertelde haal ik tegenwoordig meer en meer nieuws uit Google Plus... En minder uit de RSS-fiets waar ik op geabonneerd ben. Als derde Google Office wordt belangrijker, maar recentelijk heeft Google er een beetje een rem op gezet. Er worden sinds een paar weken beduidend minder foto's in de zoekresultaten vertoond. De fora en andere discussiegroepen staan hier bol van. En de voorspelling dat e-mailmarketing zou worden herontdekt in 2013 lijkt niet echt uitgekomen. Wellicht was ik daarmee iets te vroeg... want je leest het nu op veel toonaangevende sites als één van de trends voor 2014. En mobiel gebruik groeit nog steeds boven verwachting. 4G-netwerken zien inderdaad het levenslicht... waardoor we overal nog sneller meer informatie kunnen consumeren. En het lijkt er inderdaad op dat .mobi-sites verdwenen zijn... want ik zie ze bijna niet meer. Ook m.bedrijf.nl wordt steeds minder gebruikt voor mobiele sites. Dit komt allemaal door de snelle opmars van responsive webdesign waarbij websites met behulp van HTML5 en CSS3 automatisch goed vertoond worden op desktops als op smartphones en tablets. Dus ook die voorspelde trends is uitgekomen. Dan nog zesde, het belang van lokaal gevonden worden. Dat is inderdaad ook belangrijker geworden. Steeds meer bedrijven zie je inspanningen leveren om hun lokale vindbaarheid te verbeteren. Zelf zie ik dit nu ook in de interactie die ik heb met de luisteraars van de Reputatiecoaching podcast. Er komen steeds meer vragen van bedrijven over hoe ze hun lokale presence kunnen verbeteren en hoe ze in de lokale zoekresultaten hoger kunnen scoren dan hun concurrenten. De groei van outsourcing was de zevende trend die ik voorzag. Ook die trend is volgens mij niet echt bijzonder uitgekomen. Je ziet juist dat bedrijven bezig zijn de productie van content weer naar zich toe te trekken. En zelfs ook content marketing officer functies openstellen. Wellicht komt dit doordat een buitenstaander meestal net niet die toon kan neerzetten in een stuk content als dat een eigen medewerker dit kan. Nou, op zich zijn de meeste trends dus wel uitgekomen. Voor het in de gaten houden van een aantal trends gebruik ik Google Alerts. Daarmee zie ik automatisch nieuwe content in de RSS feeds die ik lees en krijg ik mailtjes als er ergens nieuwe content opduikt. Maar volgens een artikel op Frankwatching met als titel Google Alerts versus Social Media Monitoring, de feiten op een rij, neemt de waarde van Google Alerts snel af doordat steeds minder content gevonden lijkt te worden. Mijn gevoel is ook wel een beetje dat er steeds minder relevante artikelen worden gerapporteerd door Google Alerts. Dat is ook de reden dat ik steeds meer afstap van Google Alerts voor het vergaren van nieuws en me meer op rss fietsen als specifieke sites en ook algemene nieuwssites abonneer. In combinatie met de berichten die ik dan lees op Google+, blijf ik eigenlijk beter op de hoogte. Echter, als je het artikel beter bekijkt, zie je meteen onder het artikel de tekst Sponsored Artikel staan. Het blijkt hier te gaan over een vergelijking tussen een gratis dienst van Google Tweede Google Alerts en een commercieel product ClipIt. Op zich is dat natuurlijk geen eerlijke vergelijking. Het zou eerlijker zijn of het een stuk eerlijker zijn om clippen te vergelijken met andere social media monitoring tools. Helaas is het niet mogelijk om via rss feeds te monitoren wat er over mij of bepaalde bedrijven wordt geschreven, omdat Google Alerts steeds minder zoekresultaten teruggeeft. Voor een dergelijke reputatie monitoring heb je specifieke tools nodig. Het lijkt me interessant om hier komend jaar eens verder in te duiken en mensen van diverse leveranciers van deze software te interviewen. Dus... Als er onder de luisteraars bedrijven zijn die social media monitoring tooling leveren, neem dan contact op. Je kunt reageren onderaan de show notes van deze podcast, die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl/slash/57. Ook kun je een bericht achterlaten op de Reputatiecoaching Hotline op nummer 084 883 1556. In de tussentijd heb ik, om toch eens de gratis Google Alerts te vergelijken met de eveneens gratis Talkwalker Alerts, inmiddels ook een paar alerts bij deze laatste ingesteld om te zien welke tool nu wat rapporteert en hoe snel naar publicatie. Enige tijd geleden heeft Google Hummingbird geactiveerd. Volgens Madcuts raakt dit nieuwe algoritme of systeem meer dan 90% van de search queries. Let wel, het gaat dus om zoekopdrachten, niet om de resultaten die worden teruggegeven in de vorm van zoekresultaten. Dat is een essentieel verschil. De updates die Google in het verleden introduceerde onder de vlaggen van Penguin en Panda hadden betrekking op de zoekresultaten die werden teruggegeven op basis van de ingevoerde zoektermen. Hierdoor werden bepaalde resultaten dan onderdrukt, zoals spammy of zinloze content, en kreeg andere content meer waarde, zoals bijvoorbeeld content van bronnen met een grote mate van autoriteit. Google wil met Hummingbird de vraag beter kunnen begrijpen om op basis daarvan betere antwoorden te kunnen geven. Ondanks de duizenden blogberichten en artikelen die over Hummingbird zijn verschenen, Weet niemand buiten Google feitelijk wat de impact ervan is op de zoekresultaten. En nog belangrijker voor velen, de positie in de zoekresultaten. Daarom vind ik het ook zinloos om hier verder in te duiken. Maar waar ik me wel op wil focussen is het type content dat de colibri, want het is het Nederlands voor hummingbird, gelukkig maakt. Ik kwam hierover een artikel tegen op Search Engine Journal. Het eerste type dat het altijd goed doet en zal blijven doen is de evergreen content. Dat is content waar geen figuurlijke houdbaarheidsdatum aan hangt omdat het altijd relevant is en blijft. De tegenpool van evergreen content is actueel nieuws. Het belang en de interesse van het publiek ervoor is meestal van uitermate korte duur. Daarna raakt het in de vergetelheid. Het mooie aan evergreen content is dat het, dankzij de continue relevantie, steeds bezocht wordt en groeit in autoriteit en daarmee stijgt in de zoekresultaten. Ik zal eerlijk zeggen, tot nu toe heb ik één echt stuk evergreen content geproduceerd. Dat is het artikel met als titel... Foto uitsnijden en achtergrond verwijderen. Daarin laat ik de werking van de online tool Clipping Magic zien met behulp van een instructievideo. Ik heb zojuist nog even gekeken. De video heeft op dit moment maar liefst 2995 views en het artikel is van 31 mei 2013. De laatste 30 dagen is dit artikel meer dan 1300 keer gevonden en geraadpleegd. Daarvan zijn meer dan 1100 bezoekers nieuw en is de bounce rate 39% en verblijft men gemiddeld 2 minuten 32 seconden op deze pagina omdat we dan toch een beetje aan het terugblikken zijn... als ik dan kijk naar de statistieken van het hele jaar... dan heeft die pagina sinds 31 mei 4238 unieke bezoekers gehad. Waarvan dus 1100 al in de laatste maand, hè? De meest bekeken twee pagina's die daarop volgen... zijn absoluut geen evergreen content. Die plaatsen worden namelijk ingenomen door twee artikelen... over de spookfacturen van Corpus Justitia. Dat speelde in september. Ook de site www.corpusjustitia.nl die ik toen snel had opgezet... Leefde in die periode een hoogtepunt qua aantal bezoekers. Als ik van elke bezoeker een euro zou hebben ontvangen, dan kon ik een paar maanden op vakantie, kan ik je wel vertellen. De eerstvolgende Evergreen pagina vinden we daarna. Dat is de pagina waarin ik uitleg hoe je Outlook.com kunt gebruiken als Google Apps alternatief voor e-mail met je eigen domeinnaam. Maar die pagina heeft het afgelopen jaar slechts 627 unieke bezoekers gehad. Met de meeste instructievideo's die ik maak, creëer ik over het algemeen ook evergreen content. Want alle pagina's met instructievideo's hebben twee belangrijke kenmerken. Ze worden steeds meer bezocht en hebben een lage bounce rate. Dat laatste geeft dus aan dat de mensen de pagina's echt lezen en de video's bekijken. Mijn doel voor komend jaar is om nog meer evergreen content te produceren. Ook zal ik nog eens in mijn bestaande content duiken om te zien of ik die wellicht iets kan aanpassen om het meer evergreen te maken. Of om evergreen content eventueel toch nog iets te actualiseren, waardoor het nog langer evergreen blijft. Nu begrijp je helemaal waarom ik telkens weer diverse instructievideo's met bijbehorende artikelen publiceer. Dit is waardevolle content voor Hummingbird, als je de experts moet geloven. Maar het is ook wel logisch, want met dit soort content help je de mensen echt. Zeker als Google ziet dat bezoekers van die content ook nog eens lang op de pagina verblijven, dan is het voor Google duidelijk dat is relevante en blijkbaar unieke content wat jij kunt doen voor jouw site is unieke, relevante en educatieve content produceren die het beste bij jouw bedrijf of bedrijfsactiviteiten passen. Verzin de meest voor de hand liggende titel en de kans is groot dat deze content hoog gaat scoren. Daar ga ik de gemakshalve wel van uit dat mensen dit type educatieve content ook zoeken omdat ze het nodig hebben of er meer over willen weten. Veelgestelde vragen en antwoorden die doen het nog altijd goed. Want vaak typen mensen ook gewoon vragen in in het zoekveld op bijvoorbeeld Google. Als je het helemaal goed wil doen, dan maak je allemaal aparte pagina's met de antwoorden waarop je bij voorkeur diep op de materie ingaat, waarna je vervolgens naar die pagina's linkt met de exacte vraag als enkertekst. Gebruik vervolgens ook nog eens link naar gerelateerde vragen en antwoorden en je hebt goud in handen. Zorg er wel voor dat jouw frequently asked questions nog niet elders op internet staan, dus dat je unieke content levert. Dan problemen en oplossingen. Wat ook goed werkt is als je heel duidelijk en helder een probleem uitlegt waarna je de oplossing beschrijft case studies. Case studies zijn meestal gebaseerd op een succesverhaal van een product of dienst. Beschrijf hierin ook duidelijk de situatie of het probleem, de oplossing en bovenal het resultaat of de resultaten. De reden dat case studies het zo goed doen, is dat ze vaak een belangrijke rol spelen in het beslissingsproces van mensen als ze overwegen een bepaald product of een specifieke dienst af te nemen. En dan top 3, 5, 7 of 10 tipslijstjes. Lijstjes met tips of adviezen doen het nog altijd goed en de zoekresultaten staan de bol van. Je kunt deze vaak omzetten in veelgestelde vragen en antwoorden of een goed artikel. Zo kun je van dikwijls relatief dunne content toch unieke en relevante content maken die vervolgens evergreen is en ook nog eens goed kan scoren. Ik zei het al eerder, Google heeft recentelijk de schema.org markup voor in-depth artikelen gedefinieerd. Hiermee geeft het bedrijf overduidelijk aan dat het waarde hecht of gaat hechten aan unieke, diepgaande content. Diepgaande artikelen zijn echt langer dan 500 woorden. Langer dan duizend woorden. En inderdaad langer dan drie of vierduizend woorden. Het zijn artikelen die je niet 1, 2, 3 schrijft en ook niet eventjes 1, 2, 3 doorleest. Aan dit soort artikelen is vaak veel research vooraf gegaan en Google begrijpt dit. Dat is dan ook de reden dat het zo wordt gewaardeerd. Tja, als je het op de kepen beschouwt... dan moet je nog steeds unieke, relevante en interessante content blijven produceren. En zodra de sociale signalen een echte rol gaan spelen dan worden al deze aanbevelingen natuurlijk opeens veel uitgebreider. Maar voorlopig is voor 2014 het advies om de goede content te blijven produceren, gekoppeld aan je Google Plus profiel, om zo je authorship aan Google te tonen. Op die manier laat je zien dat je groeit als autoriteit, waarbij natuurlijk je online reputatie toeneemt. Hiermee kom ik dan aan het einde van deze podcast, die ook meteen de laatste podcast van 2013 is. Wauw, ik dacht dat ik het kort zou houden, maar volgens mij ben ik toch alweer een goede 20 minuten aan het kletsen. Ik hoop dat ik je ook dit keer weer niet heb verveeld... en dat je het leuk vond om naar deze 57 e aflevering... van de Reputatie Coaching Podcast te luisteren. Als je de podcast leuk vindt... en je wilt ook komend jaar weer continu op de hoogte blijven... van de laatste ontwikkelingen op het gebied van social media... content marketing, zoekmachine optimalisatie... en gerelateerde onderwerpen... help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Deel hem op Twitter, like hem op Facebook... of geef een plus heen op Google+. Het zou helemaal super zijn...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 Ik neem aan dat je de komende dagen niet bij ze druk zult zijn met het werken aan je online reputatie. Ik laat alles in ieder geval even voor wat het is. Doe net als de meeste andere Nederlanders, zoek je familie, vrienden en andere dierbaren op en ga al feestend dit jaar uit en over in 2014. Volgende week maandag ben ik natuurlijk weer van de partij met de eerste aflevering van de Reputatie Coaching Podcast in het nieuwe jaar. Vier lekker feest, maar wees voorzichtig met vuurwerk en rijd niet met drank op. Ik wens je een goede jaarwisseling en hoop je volgend jaar weer te mogen verwelkomen. Doei!